Ismael de Bruijn met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het een dwaze fout dat de NAVO-landen niet willen helpen bij de beveiliging van de Straat van Hormuz. maar tegelijk zei hij dat de VS eigenlijk geen enkele hulp nodig heeft. NATO is making a very foolish mistake and heb I've long said that you know I wonder whether or not NATO whatever be there for us. So this is a this was a great test because we don't need them but they should have been there. De Europese NAVO-landen willen niet direct betrokken raken bij de oorlog van Israël en de VS tegen Iran. Ze zeggen dat het conflict niet in NAVO-gebied speelt en dat ze ook niet betrokken waren bij het starten van de oorlog. Mocht de oorlog in Iran nog maanden doorgaan, dan stijgt het aantal mensen dat honger lijdt wereldwijd naar een recordhoogte, bijna 320 miljoen, zeggen de Verenigde Naties. De organisatie wil daarom dat het vechten stopt. Our standpoint remains the same. We believe that there's no military solution to this. We want this uh, fighting to end, uh, both uh, the attacks by the U.S. and Israeli forces and uh, the attacks uh, by Iran against other countries in the region. Door die aanvallen komt voedsel moeilijker of later aan op plaatsen waar al grote tekorten zijn. In Wenen zijn vier mensen om het leven gekomen doordat een bouwstijger instortte. Het ongeluk was op een binnenplaats van een appartementencomplex waar werd gewerkt aan een zolder. Vijf bouwvakkers werden bedolven onder het puin doordat de stijger instortte. Vliegmaatschappijen hebben de prijzen van hun tickets verhoogd... vanwege de gestegen brandstofprijzen. Transavia rekent voor een aantal vluchten een toeslag van 5 euro. Bij KLM betalen klanten 10 euro tot 50 euro meer. Dan het weer. Het is helder en droog. Vannacht is het 3 tot 7 graden. Morgen veel zon. Het is dan zacht bij 13 tot 16 graden. Uit de zon is het wat frisser. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie.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 En welkom terug bij het tweede uur van ZFN Jazz op deze nog steeds heel zonnige zondagochtend. Mijn naam is Jaap Funnenkotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. En uh, we begonnen dit tweede uur met uh, een prachtig nummer getiteld Blue, van, uh, sorry, van de album Blue met het nummer Follow Our Lead. En u hoorde niet Sven Vigé op hemmend, maar Rob Mostert. En Efraim Trujillo op tenorsaks. En Chris Strik op drums. Het was dan ook een opname van The Preacher Man. En als tweede nummer van dit tweede uur... heb ik klaarstaan de Biggles Big Band. De Biggles Big Band wordt geleid door al jaren Adrie Braat... Ook de zakelijk en muzikaal leider van de Dutch Swing College Band. En Adrie is onlangs weer op toe nee geweest zoals hij ieder jaar doet met de Beatles Big Band in Thailand. Met uh, een mooie uh, route door Thailand op verschillende plekken gespeeld. En afgesloten in de tuin van de Nederlandse ambassade in Bangkok. Dit is een opname van Biggles Big Band uit november 2022. Biggles Big Band live at the Blue Note Amsterdam. En we gaan luisteren naar het nummer There I'll Never Be Free. Met zang van Clara Bakker. ja I gave to you Made me a slave to you de Biggles Big Band met vocaliste Clara Bakker. Uh, in de klassieke muziek zegt men wel eens uh, geen dag zonder Bach. Uh, wat mij betreft zou je in de jazz kunnen zeggen geen dag zonder Oscar Peterson. En uh, van Peterson heb ik uh, het album hier bij me getiteld Digital at Montreux Live. Een uh, opname van het Montreux Jazz Festival op 16 juli 1979. In die zin een bijzondere opname, omdat het alleen maar is... Petersen op piano en Niels Henning Uchtstedt-Petersen op bas. En that's it. Uh, zoals ik al in het eerste uur zei, ik draai wat nummers... die betrekking hebben op de lente. En dit nummer is dan ook getiteld Younger Than Springtime. Oscar Peterson met een hoofdrol voor Niels Henning Ørstedt Petersen in een prachtige bas solo. Uh, we gaan even heel wat anders doen. We gaan luisteren naar Clifford Brown. Clifford Brown, die eigenlijk maar vier jaar uh, prachtige opnames uh, heeft nagelaten. Want op zijn 25 stal kwam hij te overlijden in een autoongeluk. Uh, deze opname komt uit. Uh, 1956 en wel 4 februari en het komt van het album Three Giants en de bezetting is uh, top of the bill zou ik willen zeggen Clifford Brown op trompet, Sonny Rollins op de noor Richie Powell piano George Morrow op bas en Max Roach op drums nou, als dat niet heel erg mooi wordt we gaan luisteren naar Love is a Many Splendored Thing That was love was a many splendid thing. Uh, we gaan door met uh, Charles Mingus. Charles Mingus, ook een van de uh, top muzici uit de uh, jazz scene. En ik zit even te kijken. Ja, daar heb ik hem. Nu staat hij voor. Uh, ik ga draaien van uh, een nummer van de Big Band van Mingus in 1977 opgenomen. Uh, op dat moment kon hij nauwelijks bas meer spelen... vanwege een uh, neurologische aandoening aan zijn spieren. Maar hij uh, leidde nog wel zijn uh, big band. Genoeg gepraat, laten we luisteren naar zijn muziek. En dit nummer is getiteld So Long, Eric. MUZIEK de klanken van de big band van Charles Mingus, een van de grote bassisten uit de jazz scene. Uh, ik begin met een klein Nederlands blokje nu. Uh, te beginnen met Rita Reis uh, van haar uh, huwelijks LP Congratulations in Jazz. Nee, niet de huwelijks, dat was uh, Marriage in Modern Jazz. Dit was bij haar zoveeljarig artiestenjubileum, Congratulations in Jazz was die... Een CD getiteld met Rita, uiteraard. Zang Pim Jacobs piano, Wim Overgaard gitaar en Ruud Jacobs op bas. Uh, de titel van het nummer is uh, Spring Will Be A Little Late This Year. Spring Will Be. A little late this year A little late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 A little slow, reviving the music it makes in my heart. Yes, time here old things, so I needn't cling to this fear. It's merely that spring. Ja, en na Rita Reis uh, vervolgen we ons Nederlandse blokje met uh, een uh, combo bijna in dezelfde bezetting. Pim Jacobs en Louis van Dijk piano, wederom Wim Overgaon gitaar, Ruud Jacobs op de bas en nu aangevuld met Pieter, Peter Ipma op drums. Het komt van de CD Fingers Unlimited. Het is een uh, classic backs Groove you Van Fingers Unlimited uh, album Back to Groove. En Pim hoorde u uh, niet op een klassieke vleugel, maar op de toetsen van een Fender Rhodes. Dan uh, gaan we weer door met ons Nederlandse blokje, wel in dit geval semi-Nederlands. Want uh, solist is uh, Francesca Tandoy, wel heel lang in Nederland gewoond. Deze Italiaanse vocalisten en pianisten. En ze wordt begeleid door Frans van Geest op bas en Frits Landersbergen. Daar is hij weer op drums. Het komt van de cd Something Blue. En ook weer getiteld uh, met referentie aan uh, de lente. Het thema van vanochtend. You must believe in spring. Feelings chill, the meadows of your mind Just think if winter comes, can spring In the spring just as a tree is sure its leaves will reappear it knows its emptiness it's just a time of spring. You must believe in love and trust it's on its way. Just as the sleeping rose awaits the kiss of May.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 gaat dan door met uh, Frans van Geest en Frits Landersbergen. Uh, even heel wat anders. Uh, een beetje meer uh, Piet en Lawaai. Uh, Marco Varekom. Hij was uh, verleden week nog in uh, het uh, vernieuwde uh, Theater De Krocht Met uh, een prachtig programma als Tribute to Louis Armstrong. Maar uh, nu heb ik een nummer klaarstaan. Opgenomen in de Haarlemse Phil... Op 10 januari 2015 getiteld Miles Uitroepteken Live in Concert. Met een zeer uitgebreide bezetting van uh, diverse saxofoons, uh, toetsen. Uh, Manuel Hoegas op bas, Erik Hoeken op drums. Een zangeres, Necham Rosie. Wel een heel mooi gezelschap. En uh, zij gaan voor u uitvoeren het nummer... He was a big freak. En dan uh, wordt dat uh, opgedragen aan natuurlijk Miles Davis. He was a big freak. When she was his woman, she'd lead him and please him to the tail. When she was his mistress, ooh, ooh, she'd give him cheap thrills. When she was his princess, silk and satin and lace she would wear for him. He was a big freak! His mother, she'd hold him like a baby in her arms. See mm -hmm. Michael Varenkamp met zijn companen. He was a big freak. Trouwens, Michael die was verleden week in de krocht. En op 12 april verwachten we Michel Tuinman, de trombonist. En uh, ook weer een mooie line-up. We hebben begeleid door Jochen Braat, de zoon van Adrie... van de Dutch Swing College, op piano. En uh, good old Edwin Corziliens op bas en Frits Landersbergen op drums. Ik hoorde dat het concert nog niet helemaal is uitverkocht. Er zijn nog enkele plaatsen, dus haast u als u daar naartoe wilt. Het belooft weer een prachtige middag te worden op 12 april. Dan uh, gaan we even terug in de tijd. Uh, het laatste nummer dat ik draaide van Michael Varekamp... was uh, redelijk uh, contemporair, zullen we maar zeggen. En we gaan nu even terug naar 1949, naar Django Reinhardt. En ook hij besteedt uh, aandacht aan de lente in uh, zijn interpretatie van swingtime in springtime. Ja, dat waren de klanken van uh, Django Reinhardt. En dan uh, ga ik nu nog weer wat vocaals doen. En wel Sarah Von en haar trio met Pennies from Heaven. Every time... Van Sarah Von komen we bijna aan het einde van dit, uh, deze aflevering van ZFM Jazz met uh, als thema De Lente. Uh, we gaan eruit met uh, Toets Tielemans. Uh, Toets Tielemans uh, speelt de nummer van zijn verzamel CD, The Silver Collection, opgenomen live in uh, de Boerenhofsteden in Laren op 4 april 1974. En uh, we horen daar... Victor Kalhatu op bas. Evert Overweg op drums. Uh, Rob Franke op elektrische piano en orgel. Joop Scholte op gitaar. En natuurlijk Toets zelf op harmonica. En ook gitaar. Een klassieker. Ik hoop dat u genoten heeft... van de afgelopen twee uur. En ik zie u en hoor u graag weer... Op een volgende keer terug, wanneer ik weer jazz, eh uh, van jazz, mag presenteren. Nog een hele fijne zondag gewenst en hier is Blue Zet.